Ja, dan ah, Ja, ja. Oké. Okay. We gaan weer beginnen zo. Op Ridder Radio. Dus even kijken of we al in de lucht zijn. Ja, dat moet leuk gebeuren. Ik heb de stream al aan. Even naar Discord. Even kijken. Het is al zeven uur geweest. Nou ja, hier hebben we een derde, ridder Goedenavond, kunnen jullie me horen, lieve luisteraartjes. Hé hey Els. Dag, Els. En dan hebben we natuurlijk C CPR, Dirk. En wie zijn er nog meer allemaal? Ja, he Jaap, zegt uh, Els. En, uh, en Dirk verwelkomt ze ook. Goedenavond, lieve mensen. Ja, Els, hoort mij, zie ik. Ik hoor je, Jaap, zegt Els. Het is nu één minuut over zeven. Ik ben net op tijd. Ik heb net gegeten. En uh, ja, ik zit nu in mijn slaapkamer. Dat om te voorkomen dat je de tikken van de klok hoort. Ik denk dat ik iets een beetje hoor. klik. Ja, is ook het beter. Uh, ik heb de microfoon apart op de op een tafeltje gezet, dat ze dat getikt niet wordt, als ik op de chat zit, welkom luisteraars, hey Dirk, welkom Dirk, welkom mascotte, ja, um, ja, gezellig, het is weer vrijdag, het is de laatste dag van de maand, juli, het is 31 juli, 2025, en het is onderhand ja, al bijna 2 minuten over 7, En ben benieuwd wie er nog meer allemaal bij komen. Ik ben me zo benieuwd. We hebben vanmiddag naar de pedicure geweest. Um, ook nog uh, even kijken. Ja, ik heb vandaag... Uh, ben ik aardig bezig geweest. Uh, ik heb nou... Uh, even kijken, hoor. Ik weet niet of ik het jullie verteld had. Uh, was dat dinsdag? Dat ik op de chat zat bij... Uh, Sunset en Gypsy Star. Is Gypsy Star er ook? Ja. En, en Sunset. Of Essie. Ja... Jaap, je bent zelfs bij de buren hier te horen. <laughs> ja, ik, euh, ja, ik heb mijn microfoon apart op een tafeltje Dan hoor je dat getikt niet als ik aan het chatten ben. En dan hoor je dit, hè. En nou, als ik nu hier op tik. Ja, ja, als ik druk zo. Nee, dat hoor je niet. Zie je, als ik op de knopjes druk, dan hoor ik het niet. Op de microfoon, dus dat is ook niet de bedoeling, hè. Dus ja, oké, okay. Nou vanmorgen, ik kwam vanmorgen, even uh, kijken, uh, normaal gesproken had ik maandag postvakantie vakantie gehad, uh, maandag, uh, aanstaande maandag, maar ik heb me beter gemeld, ik heb uh, dinsdag mijn chef gebeld en uh, uh, hij nam toen op, ik zei uh, hoe gaat het Jaap, ik zei nou het gaat wel iets beter. Maar ik wou eigenlijk gaan werken vanaf woensdag. En ik denk nou, dan doe ik de woensdag. En de vrijdag werken. En dan maandag vakantie. Maar ik denk, ja, ik ga het toch proberen. Of ik die twee dagen ook niet vaak kan krijgen, dan meld ik me gewoon beter. Het zat een beetje lullig als ik eh, tot vrijdag in de ziekte werd lopen. En dat ik maandag eh, ineens vrolijk maak. dan beter nog omdat het vakantie is. Dus eh, ik heb gezegd, oh, mag ik eh, woensdag en vrijdag. Ook uh, da uh, twee dagen opnemen. Want ik ga maandag, heb ik vakantie. Nou oké. Okay. <coughs> <Dat>, uh, <coughs> maar ze hadden eigenlijk wel, zegt nou, zeg, hij, uh, de 21ste weer, 21 augustus. Oké, okay, dus ik was er blij natuurlijk. <coughs> dus, uh, nou ik heb dus sinds uh, gisteren, heb ik mijn eerste vakantiedag al gehad. Vandaag de normaal mijn vrije donderdag en morgen. Heb ik ook vrij. En dan 21 augustus, maandag 21 augustus, ga ik weer werken. Ik heb het nog op de chat gezet gisteravond. Toen zat er niemand meer op. En ik denk, nou ik zal het even laten weten dat ik tijdens mijn vakantie gewoon blijf uitzenden. desnoods op locatie, dus mocht ik buiten de stad zijn. En dan neem ik gewoon mijn laptop en mijn telefoon mee in de auto. En dan doe ik het via mijn hotspot van mijn telefoon maar dat kan, dat ook ik bij Danny toen ook gedaan. Dus ja, simpel zat. Dan ga ik gaan op locatie uitzenden En het is van 7 tot 8. Dus dat kan makkelijk. Dat is nooit zo'n parking. Of ergens bij McDonald's. Daar hoeft nog geen reclame maken. Of bij de Burger King. Of bij de... Weet ik wel bij wie waar wat. Of voor mij op midden op de Veluwe. Of weet ik voor waar dan ook. Ik kan overal uitzenden, maar in een maar. Verbinding is eh, via het internet eh, van mijn telefoon. Gewoon een hotspot aanmaken, dan kan je met je laptop op je schoot. Eh, dus nood eh, in een park of zo, live uitzenden. Dan kan je misschien eh, voorbijgangers eh, interviewen. Nou, hartstikke leuk. Ja, pop-locatie, hé, hey, dat zal niet gek wezen. Ik ben eigenlijk mezelf. Op een uh, prima idee, uh, eigenlijk. Nou, om even mijn verhaal af te maken over vandaag. Uh, vanmorgen kwam de om zeven uur, oh ja. Ja, heb ja, je wel zo vroeg uit de vering, zes uur. En, en uh, nou ja, oké, okay, de zo kwam. Ik had de was al vastgedraaid, hoefde ze alleen nog maar eruit te halen. En op te hangen. Nou, de, de, de was wat droog was. Dat is al lang opgeruimd, dus daar zijn we ook vanaf. En nu staat het te drogen. Nou, dus dan had ze ook meer tijd natuurlijk voor uh, de rest van de karretjes. En ja, zoals uh, half tien klaar. En toen is ze weer huiswaarts gegaan. Tenminste, huiswaarts naar de volgende klant om te werken. En ik heb gisteravond uh, zitten kijken naar een, uh, voor een scootmobiel eventueel. Een scootmobiel, ja... Ja, niet zo'n uh, gewone spoedmobiel hoor. Zo'n eentje die je in de auto kan meenemen. Zo'n opvouwbare. En ik zit op de chat te kijken en ik heb een offerte aangevraagd. Of uh, was, dat, was dat gisteren? Nee, dat was gisteren was dat. Dus niet vandaag, gisteren was dat. Uh, of eergisteren. Eergisteren was het woensdag, dinsdag was dat. Toen was het dinsdag. Nee, ik vergis me. Uh, nee, top woensdag. Ik ben een beetje in de bonen, geloof ik. Hè? <laughs> nou, weet je ik zal het al zo zeggen. Was woensdag, ja, ik weet het al. Ja. Woensdag zat ik te kijken op een website. Uh, ik kijk op Google, type in, scootmobiel. Nou, ik heb al een auto. Ik heb twee bromfietsen, tenminste een snorfiets en een, een klassieke bromfiets En nog een gewone fiets. Ik denk, nou. Dan moet ook nog even een mobiel bij. Ja, want Jaap wordt natuurlijk ook een dagje houden. En de ene keer kan ik makkelijk op het eind lopen, met gemak. En de andere keer lopen ik te puffen, te heigen en te steunen. En dan moet ik even wat partikel uitblazen, terwijl het hier nog geen halve kilometer lopen is. Dus eigenlijk normaal gesproken vanaf mijn voordeur misschien drie minuten lopen en ik ben wel op het en uh, Een paar weken terug was het zo warm, als jullie nog kunnen herinneren dat het echt bloedheid was. Moest ik echt onderweg, voor die drie minuten, moest ik echt uh, even zitten hoor, even, even een patiekje zitten. Dat is niet normaal joh, dat is echt niet normaal. Ja, de reizende reporter zegt de mascotte. <laughs> ja, zo kan je dat kunnen zeggen. Ja. Maar goed even op mijn verhaal terug te komen. Wat een buffer, een buffer. Jeetje, nou ja. Ben ik even blijven zitten, zo, uh, vijf minuutjes, van toch de tijd. En ik wil Albert Heijn lopen. Nou, en naar binnen valt het nog mee, want uh, ja, daar zit ze uh, airconditioning. En vooral bij de vriesvakken is het vaak zelfs in de wind. En je ah, dat is gewoon niet leuk. Nee, de zomer is het al lekker. Maar in de winter is het niks hoor, zolang als je vriesvakken loopt, bij eind. Of bij, bij de Lidl of waar dan ook. nou Dan is het echt koud. Maar goed, om even een lang verhaal kort te maken en dat Semina. Toch waar, als ik nou een goed mobiel heb, dan kan ik. Hoef ik niet te lopen en moet ik ook niet zo gaan moe. Weet je, dat hij met houden gaat, dan doe je niks tegen. Maar het wordt alleen maar erger. Als, het, als ik gemoet ben met die verloekte, COPD. Yeah, hè? Heel vervelend allemaal, maar goed. Dus ik heb hem eh, gewoon offerte aangevraagd. Hij is een mobiel die je kan opvouwen en achter je kofferbak houden. Dan denk ik, ja, wel leuk, maar zo'n ding is best wel zwaar. Want mijn vrouw, die heeft er een keer een gehuurd. Toen waren we een op vakantie in. was ergens in Overijssel. Ja, in 2019 was dat, geloof ik. Schaarsbergen, geloof ik. Ja, Schaarsbergen was dat. Maar die kon je wel opvouwen, maar niet uit elkaar halen. Want die was loodzwaar. Nou ja, toen ging dat nog redelijk. Kon ik hem achterin houden. Maar dat was een, een dingetje. die ja, Dat was best wel zwaar, weet je. Maar die, deze, die kan je uit elkaar halen. Dan kan je de accu apart. De zitting hou je eraf. Je vouwt wat stuur op. Je bestaat uit drie delen. Je zet hem zo op, op je achterbank of in je kofferruimte. En ja, die accu is het zwaarste, die weegt uh, 10 kilo. Nou ja, een emmerwater water weegt ook 10 kilo. Voor die 3, 4 seconden is dat nog wel te doen. En nou, ik denk, uh, ik ga een verder eens aanvragen. Ja, je bent niks verplicht om te kopen of zo. Maar ook, uh, de dag daarna, dat was geen. Uh, hey, word ik diezelfde dag gebeld? Dat was dezelfde dag, s'avonds word ik gebeld s middags ook al een vertrek, van s'avonds worden ik opgebeld. Vindt u het goed als we even langskomen? U bent niks tot, uh, verplicht, maar dan kunt u uh, een proefkitje doen. En uh, u bent niks verplicht als u zegt: Nou, ik hoef hem niet, dan is het ook goed. En uh, nou ja, goed, er kwam uh, uh, vanmiddag uh, een, een uh, jonge man aan. Een grote tas. En eh, ja, dus ik zit te praten zo, uh, een beetje mijn verhaal verteld. En dan had hij een bij hij nou, had een boek bij zich. Nou, daar had ze daar. Nou, deze die is voor uw lengte een beetje te klein. En deze is wat langer. Maar ja, prijs hè, De prijs. <laughs> nou, ja, dat was best wel, eh, ja... Ik bedoel, daar heb je een gloednieuwe bron maar voor, weet je. M mijn scooter was goedkoper, dan was hij wel tweedehands moet ik zeggen. Maar dat ding was twee keer zo duur. Nu ja, Oei. hij had hem bij, zich. ik zei nou, een stukje rijden er op de stoep. Ik zei, ja tuurlijk, nou, die was makkelijk te rijden, daar dus heb je er wel eens mee op gekregen? Ik zei, laat me vrouw altijd een, maar dan een gewone scootmobiel, dus geen waren. Heb ik ook wel eens meegegeven, maar die ging wel heel hard. En deze gaat op wandelsnelheid. Misschien iets sneller. Maar een gewoon schoolmobiel die kan best hard hoor. Die hebben dan fietssnelheid. Maar voor mij gaat het nog harder. Je zegt nou, dat gaat met de snel En eh, ja, als je op de stoep rijdt kan je niet gaan lopen in je jakker. Hé, wij verplicht een de erop. Want voor de stoep hoeft dat wel niet. Maar je moet toch een keer oversteken. En dan ben je op de openbare weg. Moet je verzekerd zijn nou, het 5 of zestien per jaar. En voor mijn vrouw was het gratis. En die had dat ding ook in leeg van de Hartingbank. Via de UWV. En de bromfietsverzekering. Of tenminste de mobielverzekering. dus gewoon zo'n ouderwets bromfietsplaatje zeg maar. Tegenwoordig zijn het stickers. En uh, die hoefde ze dus ook niet te betalen. Dat werd allemaal vergoed. Maar ik moet het zelf betalen. Ja... Voor mij geen probleem. Dan kan het financieel dragen, dus ja. Ik bedoel, eh, door ook maar een pakje zakken, weet ik minder, bij wijze van spreken. Nee, ik bedoel, je eh, zit ook te denken om een televisieabonnement op te zeggen, want via internet kan je ook tv kijken. Dat scheelt ook weer bijna 20 euro per jaar, eh, per maand. Nou, reken maar uit. Dus. is eh, 240 euro wat ik eh, per jaar uitspaar. Als ik mijn tv abonnement bij Audito opzeg. Want als jij via internet kan je ook koppelen naar je televisie. Dan kun je ook graag alle zenders zien. Alleen je kan niks meer opnemen. Ja, dat interesseert me geen zak. Want terugkijken kan je altijd nog via kijk.nl. Dan kan je gratis terugkijken. Dan zijn er voor alle programma's opgeslagen. Maar je hoeft niks te betalen, want het is nog gratis. ook kijk.nl nou alleen... Als je de zenders live op tv wil zien, vooral de publieke zenders, kan je via de NPO-website gratis bekijken van uh, radio TV1, uh, TV3, en alle uh, NPO-radiozenders. Dat kost je niks, want in principe betaal je nog steeds bijdragen. Hey, alleen vroeger werd dat dan apart berekend en nu zit het gewoon in de algemene belasting in pot. Dus daar kan niemand meer zwart kijken, je gaat nou, betalen. Allemaal er al mee in principe. Nou, die kan je gewoon gratis kijken op tv. Nou, die buitenlandse zenders, of, of tenminste die commerciële zenders. Nou, dat geloof ik allemaal, die, die kan je ook kijken. Want als je naar dingen uh, gaat, wat 6 euro per maand kost, kan je ook uh, SBS 6 zien, en RTL en Veronica. Maar nou, wat kost dat nou een rol per maand? Dan ben je goedkoper uit als een televisieabonnement op de kabel. Want via internet kun je kijken. Ja. Dus dat hou ik 20 euro in mijn zak. Maar dan zou ik misschien, als ik ook de commerciële zenders erop wil hebben. Wat zal het kosten? 6 euro? Tientje in de maand? Nou. Dat is goedkoper dan, dan gewoon, uh, ja. En er zijn altijd wel omwegen dat je sowieso gratis kunt kijken. Ik ga niet zo'n illegale abonnement nemen. Dat heb ik uh, wel gehad. Dat heb ik laten verlopen, ik heb het niet meer verlengd. Want ja, in Duitsland mag het niet meer, daar is het verboden. In Nederland willen ze het ook aanpakken, dus ik denk, nou ik ga het niet verlengen. Dat liep geloof ik tot eind april of zo. En ik durf het niet aan, en ik denk, stel dat het niet meer mag. En ze pakken. Nou, er zit een fikse boete op, want in Duitsland, als je daar op de illegale televisiekanaal uh, zit te kijken. Via zo'n IPTV, I, I, I, I, tv weet ik hoe dat heet. Uh, illegaal via zo'n kastje. En die zenders over de hele wereld. Nou ja, als het 14.000 zenders, die ik in maar één, tegelijk zie. Nou, de meeste buitenlandse zenders, zeker die van RTL, die zijn allemaal hetzelfde. Alleen het een is het Frans, de ander is het Engels, een ander weer een Duits. Of in Pools, of Russisch, of Chinees, of het maakt allemaal niet uit, of Spaans. Ik bedoel, het zijn allemaal dezelfde programma's, alleen een andere taal. Dus ja, het zal mijn ik kan helemaal niet van quizzen. En eh, ik word gek van die, van die reclames tussen de programma's door elkaar bij de NPR. heb je voor en na een programma? Een reclame. Maar niet eh, tussendoor, hè. door een programma. Gelukkig niet. Dat wilden ze eerst wel doen, maar toen heeft de minister gezegd, nee dat gaan we niet doen. Wel voor en de want vroeger was het rondom met journaal, had je reclame. En tussen de programma's door niet, ook niet tijdens het programma. Dat er in, eh, om de vijf minuten reclame ziet, dat, eh, dat is gelukkig nog steeds niet. En ik vind het gewoon irritant. Hè. Vroeger had je op zondag allemaal geen reclame op televisie. Alleen s'nachts, als je s'nachts bijvoorbeeld op de radio... Radio 1, 2, 3, 4 en 5. Heb je zeg maar, voor middernacht, dus voordat het nieuws begint, s'nachts nog een reclameblok van de Ster. En na 12 uur niet meer. Dus na het Senaal begint het programma gelijk tot 7 uur s ochtends. Dus heb je voor het Senaal van 7 uur s ochtends nog één reclameblok niet. En daarna weer wel. Dus s nachts heb je geen aans van reclames. Maar moet je zeggen, ik heb een stiekem zitten luisteren, delen, nog naar Radio 1. Er zit me Potverdoring een hele interessante programma's bij. En je hoeft niet ervoor op, want je kan tegenwoordig die podcast terugluisteren. En voor mij is dat ook nog gratis op npo.nl kan je al die podcasts, dan kan je ook maar abonneren of zo weet ik, het is allemaal gratis volgens mij. Kan je al die programma's terugluisteren. En het kan ook, bij Ridder Radio kan je de CPR's programma terug luisteren. En die van mij, die heb ik allemaal op mijn site gezet. Moet je maar even kijken de waar mijn naam staat op de programmering, dat kan je. Dus uh, uh, ja, mijn programma's terug En ik heb die van CPR ook opgenomen en geplaatst. Ik heb het dan hem gevraagd of u dat goed vond. hebt heb je geen reactie op gegeven. Mocht je dat niet willen, haal ik het er gewoon weer af. Simpel. Maar ik vind dat die programma's van CPA heel interessant het, eh, Best wel, eh, ja. Ik vond er vooral die, die, die laatste uitzending wel lachen. Ik had het eh, van dingen maar half gehoord. Over eh, seks ging dat geloof ik. <laughs> ik vond het al lachen, al wel lachen Want Want dat heb ik het niet opgenomen, maar ik heb ben half één gedoken. En uh, als het over eten. Uh, waar word je geil van als je iets eet. Uh, met een hypsis of zo. Van ja, wat, uh, wat uh, bepaalde kruiden of zo. Ja, weet ik veel. Ja, je kan ook ja, een pil door je spinazie heen pakken. Maar dat lijkt me nou niet zo verstandig. En om nou met een... Uh, om me maar even netjes uit te drukken, maar harde stok rond te lopen, dat lijkt me de hele dag tot, dat lijkt me ook niks. Dus stel dat je in de bus zit en je wil je omdraaien, dus valt iedereen die moet opzij duiken rond. Uh, oh, sorry, sorry, dames en heren, sorry. Even de ruimte nodig. Oeh, we blijven hangen. Bij de deur, bij de tramdeur, oh jee. Ga liggen, liggen jij? En iedereen, tegen wie hebt hij? Tegen wie hebt die man het? Ik snap je er dan niks Ja. Maar goed, we gaan er niet verder op in, want het is een beetje vroeg. Hè? Het is natuurlijk nog geen, hè? Het is nog geen kinderbedtijd, om het maar even zo te noemen. Hij heeft er wel een reactie op gegeven. Ja, ook toch wel. Ja, hoe weet ik niet, maar ik wil wel weten of hij dat goed vindt. Als hij dat goed vindt, dan laat ik het zo. En vindt hij dat niet goed, haal ik het al? Want ik vind het zulke interessante onderwerpen, dat vind ik toch wel leuk. En niet alleen over dat, maar ook over andere dingen, over, ja, eh, over internet en zo, techniek. Een bepaalde visie, eh, bepaalde maatschappelijke onderwerpen. Dat vind ik allemaal reuze interessant. dus heb ik dus wel op geregeld, ja, daar heb ik het schijnbaar niet opgevangen. Medewerkers only, oh, daar zal ik daar kijken straks of, of nu. Daar zal ik we ook wel even kijken. En als je dat niet goed dan haal ik het er gewoon af. Dan zeg ik: oké. Okay. Ja, ja Jipsi, ja. Ik denk beide, beide, Jipsi. Ja, Jipsi die schrijft iets, dan ga ik niet op de radio zeggen. Maar ik zeg beide, beide, Jipsi. We gaan even kijken, mijn medewerkers only, wat die wat die reageert. We willen toch even kijken. ehm um. waar. Uh, uh, uh. Oké, oké. Oké. Oké, ik heb het gelezen, het is geen probleem. Uh. Ik ga het niet op de radio zeggen, maar het is geen probleem. Zo, gaan we regelen. Dus, ik bedoel, uh, ja, ik wil me niks opdringen natuurlijk. Maar, oké. Okay. Uh, beloofd, beloofd. CPR, dus uh, dat komt goed. Dus dan gaan we wat om doen aan de uitzending. Goed, we gaan even terug naar de reddit um, Ja, oké. Okay. Um, ja. Okay, even kijken. Uh, ja, Elsie zegt: hé, hey, Yipsy Star. En uh, was Maskot de... zegt ook: hé, hey, Yipsy Star, Yipsy, Yipsy, Yipsy Star. Ja. Ehm. Um, Oeh, wat is. Um, ik zit me te bedenken. Ik had net een bak koffie gezet. En dan moet ik naar de keuken lopen. Ik zit in de slaapkamer hier. En, uh, ja, laatjes. Dan valt er wel een stilte als ik een bak koffie in schenk. Wat zal ik doen? Nou, ik kan niet de radio aanzetten. Want, ja. Uh, ja, dat zal wel doen. Um, een muziekje, een muziekje, een muziekje. Ja, dat is misschien wel. Even een kort muziekje tussendoor. Niet van mezelf hoor. Maar dan moet ik even zoeken. Dan druk ik deze even in. Nee, deze, sorry. Deze. Even waarom? Oh ja. Uh, uh, uh, uh. Uh, even zo. Eh. Uh. Juist. Nu nee, doen we even zo, even zo, even zo. Ja, ja jongens, dan moet je weer inloggen. Nee toch, ga weg hoor. Inloggen, waarom? Ja oké, okay, alles accepteren. Ja oké, okay, ik nee, kan er gewoon in, in komen zonder in te loggen. Dat is geen probleem. En dan wil ik eerst even naar hoe. Ja, ik ga niks inloggen. Ik wil gewoon. Nieuw YouTube. Ja, la la la la ja, la la. Wat is dus dit nou. La, la, la, la, la, la. Wat is dit allemaal lieve mensen? Nou, een muziekje opzoeken, dat kan ik. Een rechtervraai muziekje, ja ja, zeker weten. Nee, nee nee. Nee, kijk. Heart of Asgard. Asgard zonder H, oh, Asgard zonder H, Asgard, Asgard, Jamie Asgard, Jamie, Jamie Asgard, misschien dat hij, voor mij ben ik al, juist. Ja, zin het is allemaal leuk. Als je maar twee video's hebt is het natuurlijk niet veel dan. Een oh, je, je Ja. De vloek van ja. Ja die daar die ja. De hok, tok tok. Zo, schip maken de lulu. Hoorden jullie dat? Die klap? Jezus. Ik schrok me wezenloos. Pfff, ik heb zo wat hartverzakking. Dat <laughs> schrok me echt werkelijk. Ik weet niet of jullie dat ook konden jullie dat toevallig ook horen. Ik ben bang voor wel. Ehm. Um, Nachtevrije muziek. Nou, gaan we dat maar eens opzoeken. De best copyright free music. En die kan je gewoon downloaden. Of afspelen. Accepteer alles. Accepteer alles. Ontdek rechter vrije muziek, dat dat mogen we wel draaien. Maar ik ga eerst het alleen maar afspelen. Ik ga niet downloaden. is ik zo langzaam niet geluurd. Nou. Schitteren en opstaan, nou, ik ben benieuwd. Duurt drie minuten. Uh, in die tijd ben ik wel klaar met mijn koffie hoor. Want hier. Ja. Ja, ja, ja. Dat is het weer. Ik zal jullie even bevrijden van die pestherrie. Oké, okay. ja. Okay. Ik weet niet wat het te horen was, maar ik hoor niks meer. Ik hoor alleen iets rondzingen, geloof ik. Nou, is niet de bedoeling, natuurlijk. Even kijken, oh, ik ben van de chat af, zie ik, geloof ik. Eens dus even kijken hoor. Sorry voor de, voor de herrie. Um, wat moest ik nou? Google toch? Oh ja. Een um, ridderradio. Dan gaan we naar. Oh nee, die moet ik niet hebben. Die moet ik niet hebben hoor. Waar gaan we hier naartoe? Nu nee, de radio Discord. Dan komt u vanzelf in contact met Discord en jou, hoor. Dag jipsi zo zegt Dirk dag. Hey, jipsi staar Star. Goedenavond, Ypspy staar zo alweer twee minuten over. Ik weet niet hoe het eh, per serie was voor mij ging dat ding rondzingen, eh, geloof ik. Ik weet niet wat er mis ging. Maar eh, ik heb hier van wel een website ontdekt waar je gratis. Eh, rechtervrije muziek kan, kan beluisteren en downloaden. Ga ik van weekend eens even doen. Dan ga ik dat een beetje, een beetje hardvogelen. Van wat er een beetje uh, toonbaar is voor op de radio. En uh, daar hou ik erbij. Na twee liedjes of zo per, per uh, uitzending. Van genoeg, joh. Twee, één of twee. Ik ga er geen muziek van maken. Maar dat. Uh, je bent zo in de chat. Ja, nu, nu ben ik in de chat. Ja. Nee, ik ging even koffie halen. Ik had het al klaar hoor. De koffie was al doorgelopen. Nee, was ik even vergeten te, even in mijn kopje te doen. Ze dus denkt, zet even een muziekje op. In de tussentijd dat ik even in de keuken ben. Maar dat is gewoon fout gegaan. Want ik kom terug en ik hoor ineens gepiep en gekraken. Ik denk, oh, dat is niet goed. Denk, de muziek kan je niet zo horen, maar wel via de koptelefoon. Dus ik denk, leg die koptelefoon over die microfoon heen. Kom ik terug, hoor piep. En ik denk, oei, dat is niet goed. <laughs> dat is niet goed. Dus, maar goed, ik moet eigenlijk mijn mengpaneeltje nog eens opzoeken. Dan kan ik het gewoon net schroeven, had ik ook een mengpaneel erop. Toen ik in de begintijd eh, ging uitzenden. En dat werkte allemaal perfect. Maar ja, zo'n die, die, was een Berginger eh, met, met van die knoppen voor hoge en tonen. Ik kon er ook vier apparaat op, zo, drie of vier. Maar die is gewoon liever leeg in die kraken en piepen. Nee, en één kanaal deed dan wel wel, maar dan weer niet. En dat is natuurlijk lastig als je aan het bent. Dat je dan. Eh, ik heb er nog, nog een andere liggen, nog een gewone mentafel. Zou staan een leuke dingetje. Maar daar kan ik weer de, de adapter er weer niet van vinden. Want dan kan ik gewoon eh, dat gescheiden houden met die kanalen. En dan kan ik er muziekje tussendoor doen als ik even naar de. Sanitaire slok moet maken of een bak koffie wil inschenken. En dan wordt het ook haar twee liedjes per uitzending. Dus, euh, zoals ik net al zei, ik ga er geen muziekprogramma van maken. Maar mocht, moest ik even pinkelen of ik moest even een, een bakje Haagse Pleur inschenken, dat ik dan even een, een MP3 op kan zetten met rechte vrije muzak. Dus euh, ja, als het, als het ware. Vijf over half, achterstal weer. Je luistert naar Kletspraat op Ridderradio.com. En nee, eh, en nee, eh, ik ben ja, voor degene die net inschakelt. Live vanuit Den Haag. Ik heb een miljardaart zicht op mijn tuin. Want ik zit in mijn slaapkamer. Aan de achterkant van het huis, het achterhoes. Als het wijn. Ja. Want voor, ik ook wel uitzien, maar hoor je tik-tak. Want die rotklok, Jan de aan, uh, die gaat irriteren als je dat getik op de achtergrond hoort. Daar heb ik er zelf op zich geen moeite mee. Maar ik heb eens een keer terug zitten luisteren om te kijken of de opname goed was gelukt, of de uitzending. En helemaal irritant dat getik op de achtergrond als je naar iemands stem zit te luisteren. Terwijl ook als ik normaal in de woonkamer zit, maar daar helemaal niet al storen, Ook niet als ik tv kijk. Dan hoor je af en toe al koekoe, koekoe, koekoe. -koe. Koekoek, koek. storen stoor ik me totaal niet al. Maar als ik naar mezelf zit te luisteren, dan denk ik... Dat is er voor een pokken op de achtergrond. Dan ga ik weer op letten. En dan gaat het me storen. Ik denk, nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk. En weet je wat? ik heb hem ook een keer gewoon stilgezet. Heb ik hem alvast een uur vooruit gezet. Dat als zijling is afgelopen. Ik die slinger aan, de, aan, de, aan die slinger. En dat die klok weer verder loopt. En, en ja, soms vergeet ik het. Nou ja, vorige keer hoorde je wel, dacht rond. En dan zit ik gewoon weer voor de tweede keer in mijn slaapkamer. En hoor niet, ja hoor en wel, koekoek, koekoek hoor je dan wel. Maar dat getikt niet, weet je wel. En dat vind ik zo hinderlijk. Dus ik stel me voor dat mensen die luisteren zich ook een beetje gaan irriteren als ze denken: hé, dat getikt. En sommige mensen vinden het lekker huiselijk, gezellig. Lekker in, in zo'n klok aan de muur, hoor je tik tak tik-tok, tik tak En eh, ja, ik zou het niet in mijn slaapkamer moeten hebben, hoor. Want als ik s'nachts in mijn bed lig, en dan heb ik mijn luiken even dicht, en dan ga ik lekker relaxed. Helemaal lekker, was even lekker uitrekken, zo. Flink gapen, weet je wel. En dan ga ik zo lekker uitrekken. zo, en dan ga ik lekker gestrekt op mijn bedje en dan hoor ik tik-tak, tik-tak, tik-tak. Kun je je bek niet houden, kutvogel? Weet je wel, dan geef ik dat vogeltje de schuld die er eigenlijk ook niks van kan doen in de klok. Dus ik, kun je, je je bek niet houden, klootzak? Dat vogeltje zegt niks, die denkt ik zit lekker veilig aan die klok, je kan toch lekker niet bij me komen. Dan ga ik nu even een fantasielulvaar Ik Slaap nu even nergens of wat nu af en toe. Dus stel je, voor, he, stel je voor dat je, dat je een heel kort lontje hebt. He. Zo kort dat je het zelfs met een microscoop maar nauwelijks kan waarnemen. Dan hoor je dan dat ligt zo lekker op je bedje. En dan hoor je klik, klak, klik, klak. En dan denk je kun je de slaap maar niet vatten. hè." En het is wel zo waar, want het is oma. En dan lig je daar zo een beetje. Klik, klak. En dan klopt die gelijke alsof die steeds harder gaat. tik tak tik-tok. Godverdomme, een keer in je muil houden. Klote kloot-to-klok. Nou, dan lig je daar zo. En dan hoor je koekoek, koekoek, koekoek. En hoe later al wat, hoe langer die blijft doorkoekelen. Dus dan denk ik, nou, nog één keer. Nog één keer. Dan trek ik je uit die klok. En dan trap ik je helemaal gort, ja? Kutvogel. Nou, nog één keer, echt waar hoor. En dan is het half voor je... Krok, Hoorde Hoor ik het nou of hoor ik het nou niet? Dus ik kijk onder mijn bed en denk ik ook, oh, dat is die kutklok natuurlijk weer. Sorry voor mijn taal gedaan, dames en heren. Jongens en meisjes, vingertjes je horen. Dit is voor boven de 18. Uh, stuur de kinderen de kamer uit, vader en moeder. Want nou wordt Jaapie heel agressief. Dan lig ik zo weer lekker op mijn bed. TikTok, tik! Dat zal ik op even als laat, hè? Nou ja, kijk, als je op je slim is, zit je gewoon op de klok. Die slinger ga je Dat hoor ik wel niet. Niet, niet tik-tak, tik Maar Nou ja, het heeft ook wel weer zijn voordelen, want dan leg je wel eens op je bed en dan denk je bij je eigen, hoe laat is het eigenlijk? En als je dan slaat, dan weet je, oh ja, het is drie uur s'nachts. Oké, okay, ik heb nog even een paar uurtjes. Grrr, dan ga ik weer verder. Maar in dit keer, in dit geval, is het even anders. En dan is het van tak En dat gaat steeds harder voor je gevoel dan, hè, natuurlijk. En dan liggen we op je nest. En dan denk je nog één keer, kutvogel. Dan trap ik je helemaal gort. En dan zit het elf uur. Dan elf keer en ik haha, oké, nog maar mijn moeite inhouden. En dan ga je weer half in slaap. Koek, koek! Half twaalf. Oh, schrik me hard aan verzakking. Pot voor wadonna, natuurlijk. En dan ga we. nou goed, oké. Ik ga ik even naar de wc, moet ik eventjes een kleine sanitaire stop maken, op de play. Dus dan kom ik namelijk nou weer terug naar mijn handen, gewassen te hebben, natuurlijk, hè. Hygiëne voor alles. Dus dan ga ik weer mijn, mijn, mijn bedje in. En dan leg ik zo lekker. Het is bijna twaalf uur. En ik ben bijna in slaap. Doe je. Koek, koek, koek, koek Tot twaalf krachten met elkaar. En dan. dan oh, ze komt uit bed uit. Ik loop naar de klok toe. En de dus twaalfde keer. Probeer ik dat vogeltje te grijpen. En ja. Net mis, zeg. Nee, zit ik met mijn vinger in die klok. Dus op deurtje gaat dicht. En dat doet me toch Ik acte zeer, jongen. Ik schreeuw het uit van de pijn. Ik ruk mijn vinger. Probeer ik los te rukken. Trek ik die klok van de buur af. En ik... Aah, aah. Maar ook de buren die schrikken zich een hartverzakking. Want die denken, die vee, is er met de buurman aan man. Die mannen zijn helemaal helemaal compleet over de rode... Dus ik begin met die klok op de tafel te slaan, heel hard. En nou, jongen, de, de splinters, de houtsplinters, vliegen om de oren En ik hoor in de verte. ta ta ta tadu. En de deur wordt ingetrapt. Wat gebeurt, wat gebeurt? Zat een arrestatieteam met getrokken pistolen en een dwangbuis. De twee heren met witte jassen. Ik denk. Voor wie komen jullie? Ik heb hier een klok. Die is helemaal knettergek. Oh meneer. Rustig. Rustig. Rustig. Meneer, die klok. Die moeten jullie hebben. Die is helemaal over de rol. Ja, Hij heeft me gebeten. Kijk ik in mijn vinger. Hij heeft mijn vinger gebeten. Die kutvogel. Meneer. Rustig. Nou, rustig. Rustig. Rustig. En ineens horen ik. Door twee uh, witte jassen... Overmand en vastgebonden. Ik krijg een dwangbaas om. En ze nemen me mee. En ineens. Tot, ik ga rustig maar en Dan krijg ik ineens een injectie naald in mijn arm En ineens. voorbereid ben ik om dat zelf. En dan word ik wakker de andere dag. In een ziekenhuisbed. En ik weet niks meer van de vorige dag. Ik kan niks meer herinneren. Ik denk ben ik. Geopereerd of zo. Zuster, zuster, wat is er aan de hand? Nou, meneer, u zit hier uh, ter observatie. Ter ja, observatie van wat? Nou, ja, weet u dat niet meer? Is uh, nou misschien een darmoperatie of zo? Nou, meneer, dat zal de dokter u straks wel even uh, vertellen. Nou, komt die dokter langs? Zo, dus, meneer Jaap. O, meneer, de dokter, hoe heet u? Maar dat doet hij niet, toe. Mm. Zo, dat was een heftig gevalletje gisteravond. He. Heftig gevalletje. Kan me niet herinneren, dokter. Kan me niet herinneren. Ja, ik ben helemaal over de rode gegaan. Over de rode. Welke rode? Ik ken geen, geen rode. Nee, dat bedoel ik niet, meneer. Ja, wat heb ik gisteren gedaan dan. Nou, u uh, heeft uw halve huis wat gesloopt. U had een klok aan uw vinger. Ja, dat klopt. Ik werd aangevallen door die klok. Nou weet ik het weer. Ja. Toen die vogel, die persvogel, die met in de hele nacht probeerde wakker te halen. Tot het middernacht was, zoals ik er zo zat. Toen ik hem eruit trekken om zijn nek om te draaien. Ja, weet je, waar we weten je wel wat En ik schreef het eten van de avond, zeg ik. Gevogelte. Gevogelte. Gevogelte. Wat voor gevogelte. Ja, een klopt, Nou, goed. Stel je voor, dan ga je naar de slager, zegt je, meneer, we hebben kip, we hebben op De poelia, weet je, de poelia. En dan moet je voor, de ga de die poelia, zegt die Hoe Goedenavond, meneer. Wat kan ik u niet van dienst zijn? Nou, toen ben ik maar een, een, een, een lekkere gemarineerde koeksvogel. Uh, uh, uh, Kloks, koekskloksvogel. Hé? Hey? Wel lief, wat zegt u? Ik, ik sla graag een gemarineerde of een gebraden uh, koeksklokvogel. Uh, dat vind ik een En uh, Wat is dat dan? Heb jij thuis uh, een koekhoeksel? Nee, zegt hij wel, maar oma, oh, maar. Nou, en wat zit er nou in die koekhoeksel? Oh, ja, een uurwerk? Ja, tot snap ik, Maar wat zit er nou, wat komt er nou om een half uur uit, piepen? Oh, een vogeltje. Nou, en zoiets moet ik hebben met mijn gaan braaien. Die vindt ik, kijk ja, maar. Alsof je een water ziet branden. Hij zegt, meneer, dat kan helemaal niet. Is er alles kon. Alles kon als ze wil. Waar is die koelkoek van je oma? Ja, die, waar is die? Drame met verhalen. Dus je pakt die van bij zijn bij schouder. Bij zijn jas. Zeg mee naar buiten jij. Waar, waar woont die? Oma van jou. Maar, maar oma, jij woont daar in dat daar aan daar overkomt. Mee jij? Nee, hè? Uh, waar is oma? O, oh, die, uh, die is in de recreatiezaal in bij je hart, oh, Nou ja, goed, oké. Okay. Waar <laughs> is die koekoekslok? Oh, daar hangt die. Hè? mee dat in. Kijk, en trekt die vogel eruit. Kijk, dit is hier dat. Neem je een pan en een beetje boter en dan flikker je zo. De koekoekvogel, de vogel erin. Ja, en dan zet je hem op het vuur. En dan, ja, en dan, nou, gaan we verkopen of zo, een beetje. Uh, hoe noem je dat ook uh, heurig? Uh, uh, Gemarineerd, he? Het is echt die poelie, die zegt: man, dat is toch niet te eten? nou, echt wel. Echt wel. Vind je dat je het lekker vindt? Ja, kijk. Dus wat doe ik? Allerlei soorten kruiden en hele mikmak. Heb ik hem een beetje zacht gemaakt in water, lekker rekenen zodat dat ding lekker zacht wordt. En ik zeg, ja, eet maar op. Ja, hij je een stukje hout zitten eten. Eet op. gaan gauw een beetje. Ja, hij dat ding met tegenzin, en neemt een op zeg. Klein hapje. Hij zegt, je: En nog een hap. hij zegt, wat is dat lekker. Ik zeg, wat zei ik je. Oh, ik ineens: waar is mijn koekoeksklok? Nou, oma is thuis gekomen. Oh, Oma, lekker gebiljard? Nee, ik was aan uh, het uh, breien in aangoed. Waar is mijn koekoeksklok? Oh, uh, ja, en, uh, ja. <tie <tie zegt die vent, uh, die, die poelia, uh, die, die zegt: laatste omaatje. Mijn uh, koekoeksvogel ko ko is ziek geworden. Die hebben we die naar de dierenarts gebracht. <tie tie> Ja, wat wel goed bij je hoofd. Dat kan toch niet? Het is gewoon een hard dingetje. Een. Uh, nee, omaatje. Oh Dat vogeltje is ziek, is naar de dierenarts. Maar het is een koekoeksklok. Het is gewoon een hard ding, het is geen echte vogel. Een beetje zeker, oh. Maar Ja, ik ben niet een mens, zegt ze dan. Ik ben niet al van gisteren. Moet je eens dus even luisteren. Je kent al wel mijn kleinsangwezen, pijgoogendieren. Ik trek je zo op, dat zo. Eh, eh, trek ik zo onduid hoor. Ondeugend kerel, je was vroeger al zo'n venijnig, gemeen, slimiel ventje. Maar nou je volwassen ben je bent geen steek veranderd, zegt ze tegen hem. En die vent kijkt naar mij, en hij kijkt naar zo, maar hij kijkt weer naar mij. Ja, hij zei, dat is, eens, oh God, is, is een vogeltje weer. Dat was vanuit de dierhuis. Nee, natuurlijk niet. Oh die heb jij opgegeten? Hij is Zo op. Maar die had je. Oh shit, ja, dan nou heb ik het al gezegd. Zeg dat, oh, maar je hebt jij hem opgegeten? Hé hey Jaap. Hé hey CPR. score, Discord. Joder Tour Discord. Hé CPR. Ja, ja. Sindri <laughs> is er ook. Oh ja, die gaat straks uitzenden. Sindri is straks om af uur. Maar goed, om het verhaal even gauw af te maken. Wat ook, die eist een nieuwe koekoeksklok. Maar ja, die koekoeksklok was al 100 jaar oud, dus dat is natuurlijk niet met de vergoeding. Zeg, zegt zich wel 10.000 euro. En toen zegt die, die poelier, zeg maar, dat zijn schuld. Hij begon erover, over een koekoeksklok. Hij hebben met een koekoeksklok gelopen, vechten bij hem thuis. En toen kwam hij bij mij voor een gebakken koekoeksklokvogel. Uh, ik had ook kunnen zeggen, vreet je eigen koekklok maar <laughs> En die oma die kijkt mij aan. en zegt, dat krijg ik voor jou 18.000 euro. Want dat iemand was 100 jaar oud En die is man uit de kloten. Je bij je opgegeten. Ja, schuld. Ik zei, nee, dat is de schuld van de klokkenmaker. Want als die ook dat ding niet had gemaakt, had ik dat ding ook niet kunnen slopen. Had er niks gebeurd, had jij je koekklok nog gehad. Nou ja, snap jij het, snap ik het. Dan snap ik er allemaal niks bij van. Oké, okay, nou, het is nou negen minuten voor acht. En zo misschien denken, dat is een wel een raar verhaal. maar nou, dames en heren, ik kan het gerust stellen. Dat is het ook. Maar goed, ik ben net de Danny Lobo, hè. Af en toe kennen jullie Danny Lobo, lach en die gozer. Maar goed, wel met al. Uh, ja, dus. Zinnige gast zijn. En muzikaal, met muziek natuurlijk. hè. En dan krijgen we, dan dat duurt tot 10 uur, van 8 tot 10 uur sindriek. En dan om 10 uur begint onze vriend Dirk van 10 tot 11. En wat daarna, 11 uur komt, het voor mij het archief van Willem de Ridder. En dan wordt het uh, Radio Ridder Archief. En dan morgen vrijdag, dan hebben we om. Uh, wie was dat ook weer? Om 9 negen, negen tot 10. Was dat niet Jeroen of zo, maar die had dan een verhaal of zo. En dan van 10 tot 11 Els. met de wilde bezemreer. Dat was morgenavond op vrijdagavond. Dus, weet u dat ook, ja? Uh, voor degene die het dan niet weten. De zinger die zegt: 9 minuten. Ik bedoel, net klaar met opzetten. Ah, wat heb je opgezet? Een koekoeksklokvogel. Doen we een koekoek? Koek. Of, uh, of heb je gewoon eten klaargemaakt? Dat kan ook natuurlijk, dat je lekker gekookt hebt. Ja, maar op tijd zijn net op tijd de eten klaargemaakt voor het zijn. Dus we hebben nog uh, negen minuten om een maaltijd op te eten. Nou, dan zou ik zo zeggen, Sindri: eet smakelijk. En dat iets je wel mag bekomen. Ik heb al gegeten ook. Dus, um, uh, ja, je tje ongeveer uh, nee ja, nog, nog voor de, half uur voor de uitzending heb ik nog gegeten. Wat was het ook, boerenkool met worst of zo. Ja, en ja, wordt altijd zo blij van Jaap zijn stem, zegt Sindri. <laughs> ja, ja, ja. Ja, hoe komt dat zo, Sindri? Vind je dat ik een mooie, arme stem heb? Of uh, komt het misschien door de microfoon die, die heel erg super gevoelig is, die mijn stem extra timeren brengt. Zodat het uh, de, de diepe de diepe uh, bas tonen naar boven, naar boven absorbeert als het ware. Ik heb ook eten klaargemaakt. Ja, ja. Dat. Dacht ik al. Ja, dan heb ik het goed geraaid. En dan zit ik wel lekker uit mijn nek te kletsen. Maar mijn koffie begint koud te worden. Dus ik neem even een klein slokje. Uh, lekker. Lekker bakkie. Ja, lekker perla koffie. Je hebt ze ook van de oude Echtpers En van Van Melle. Je hebt ze zo zoveel merk. Je kunt ook je eigen koffiebonen kweken. Dat kan ook. Ja. En dan moet je ze nog branden. Ja, niet te lang, want dan zijn ze niet meer te eten. En dan eventjes malen. Dan in een koffiefiltertje. heet water erop. En dan lekker uit laten lekken. En dan heb je een heerlijk verse bakkie. Yeah. Ja. het dit is dus gewoon naar de bak van de supermarkt. En dan gaan we naar elektrische koffiezetapparaat, niet zo Senseo die maar gewoon een oude koffieapparaat. Ik heb al drie keer een Senseo gehad. En drie keer gingen ze naar, net naar de, als ze garantie voorbij was, was het ze stuk. Toen heb ik nog een vierkante gehad. En toen deed het met de deur, dat ging ook al twee jaar kapot. Daar heb ik nooit meer één gekocht. Toen heb ik een gewoon één van de Hema gekocht. Een hele simpele. Koffie zet op, uh, met zo'n uh, zo filtertje. Ja, en die bevalt me prima. Nou, maar ik vind vindt CC ook wel lekker hoor. Nou ja, jammer dat die dingen na zoveel jaar alweer kapot gaan, dat vind ik echt wel maar... Ja, het is niet anders hebben We hebben nog vijf minuten. Oh, dan gaat dat snel Ik ben, uh, ja, 55, 56 minuten bezig. Ik was net op tijd. Ik dus denk, oei, ik had uh, wel de spullen al klaargezet. En eh, ik, ik ben net op tijd. Dus. Nou, ja, jullie, oh ja, dat had ik jullie al laten zien. Hè? Dat ik een keyboardje heb gekocht. Ja, dat ding is ongelooflijk Hij was niet eens duur. Hij was niet eens duur. Hij was een uh, 61-toetje. Ja, echt een prachtig ding. Maar. Eh, volgende keer laat ik. Ik denk dat ik van de weekend wat ga opnemen. En omdat het een beetje mooi klinkt. Dus, uh, misschien mix ik het met mijn gitaar waar ik het ga mixen. Dan ga ik volgende week een of twee dingetjes uh, laten horen wat ik ga maken van het weekend. Heb ik er maar even de tijd voor. En dan laat ik het uh, jullie volgende week horen wat ik gemaakt heb. Verwacht er niet al te veel van, het is geen prefers, een iets. Maar eh. Dat komt allemaal wel, wel goed hoor. Dus even nog een, een, een, een, een slokje koffie eh, nemen. En één, en twee. En één, twee, drie. Ja. Eh. Uh, ah, lekker wakker, Ja, ja. Ja, echt, echt een eh, lekkere koffie. Pak kost al, van een pond is alweer 7 euro. Wat duur hoor, ik weet nog, niet zo gek lang geleden was ik via 5, 5 5 euro kwijt. Nu kost het 7 euro per pond, per halve kilo. Nee, wacht, sorry. Nee, 250 gram. Toch, ja, dat dus 250 gram. Dat zijn er nog twee, dus samen 500 gram. Dat is eh, 14 euro, ja, dat is 7 euro per stuk. Zo dan. Sommige duwen echt met is 8, 9 euro per stuk. Hè, per 250 gram. Die is duur, man. Maar, het is wel goede koffie, tenminste. En het lekkerste is, ja, ik heb er altijd gaan malen koffie, maar als je koffie hebt je maalt het zelf, dat is eigenlijk. Mijn moeder had er vroeger in een koffiemolen. En even uh, poederzuiker maken. een uh, schipzuiker suiker ging, had je poedersuiker. Poederzuiker van de olien. Want als je poedersuiker gaat kopen, dat is veel duurder als dat je het zelf maakt. Dan neem je gewoon een oude koffiemolen, suiker, zo elektrisch erom in. En, en dan doe je van dat suiker gewoon uh, kristalzuiker erin. En dan zet je dat weer nerveus en dan zet je hem aan en, eh, en dan heb je veel goedkoper. Maar je als je ze als borre suiker dan ben je veel duurder uit, dus, niet wat te ook, eh, want als op dacht dan, dan ze niet van dan gaat iedereen met in de koffie. Eh, nodig. En een heden ook poedersuiker, maar dan voor de prijs van een gewone bakzuiker. Want poedersuiker is altijd duurder. Een kilo poedersuiker is duurder dan een kilo kristalzuiker gemaakt Dus als je het zelf doet, ben je het altijd goedkoper uit. Nou mensen, het is uh, weer de hoogste tijd. We gaan hem afsluiten. En uh, veel plezier met Sindri. Ik blijf nog even op de chat. En veel plezier met Sindri. En graag tot de volgende week, mensen. Houdoe toedeledokie! En hier is Sindri. Hi, hi, hi. Ja ja. Hoe kijk naar die Sender naar nou, uit. Zie <laughs> je kijk hoor. Kom zo terug op de chat hoor, kom zo terug. Dat was het. Achter toedel. Toedel.